De ontsnapte cobra die het Zeeuwse dorp Hoedekenskerken in zijn greep hield, is terecht. Het gevaarlijke reptiel zat in de wasmachine van de eigenaar. De man belde vanmiddag de politie met de melding van de ontsnapping. Het dier is een giftige Afrikaanse cobra van wie de beet dodelijk kan zijn. Het Rotterdamse havenziekenhuis stuurde een medewerker met tegengif naar Hoedekenskerken. De politie vroeg ook een slangenexpert naar het Zeeuwse dorp te komen. De deskundige heeft het reptiel gevonden in de wasmachine.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 Het weer, buien en in het oosten kans op onweer. Aan zee zijn windstoten. Morgen wisselen bewolkt en enkele buien. Het wordt 11 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180. De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl.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 Met straks steun de Nooyen, na de play-offs van vanmiddag heeft hij echt zijn laatste competitiewedstrijd gespeeld. Maar live sport hebben we natuurlijk ook op het Nederlands kampioenschap. Het waterpolo, ZVL, het ravijn. Wordt ravijn kampioen of komt er een derde duel? Bob. Er komt een derde duel. De wedstrijd is net afgelopen. Uh, close call, maar het is uh, ZVL gelukt uiteindelijk om. De voorsprong vast te houden. Jasmin Smit maakte het nog even spannend met de 9-8. Maar ZVL pakt de overwinning en brengt het stand daarmee op 1-1. En dus morgen een derde wedstrijd. Morgen pas de beslissing in het Vrouwenwaterpolo dan in Nijverdal. En hoe is dat bij het handbal bij VOC dansen? Wordt Dalse kampioen of toch niet? Richard? In het handbal komt waarschijnlijk geen derde duel, want ik vrees toch dat Dalfsen nu een beslissend gat heeft geslagen. 11 minuten nog in de tweede helft. Het staat 27-20 en dus roept Richard Kuijer zijn vrouwen bijeen voor een time-out. Het gaat niet goed. VOC maakt simpelweg te veel foutjes en Dalse profiteert daar vaak in de breakout uitstekend van. 20-27, 11 minuten nog te spelen in deze wedstrijd in Amsterdam. Ja, en op de uitspuilende eerlijst van uh, de afzwaaiende tophockeyer Teun de komt geen tiende landstitel met Bloemendaal te staan. De 37-jarige uh, Roet de verloor met zijn club in de halve finale van de play-offs... met 4-1 van Rotterdam. En dat het eerste duel via shootouts had gewonnen na een eindstand van 1-1. Geen landskampioenschap dus voor de Nooier. En dat lag niet helemaal in de planning. Nou ja, in de, in de planning. Ik bedoel, uh, wat dat betreft in sport is weinig, uh, weinig te plannen, maar... Uh... Ja, we hadden vandaag gehoopt om een beter resultaat natuurlijk. En, uh, ja, het spel was er eigenlijk ook wel... Uh, nou, ik, ik, het klinkt misschien gek, maar ik heb eigenlijk best wel een goed gevoel over het spel wat we vandaag hebben gespeeld. We hebben veel balbezit gehad, we hebben best wat gecreëerd, behoorlijk wat corners gekregen. Rotterdam speelde behoorlijk, uh, behoorlijk compact. Het was uh, wel lastig, uh, lastig doorheen te komen. Noel speelde een goede wedstrijd. van Blaak heeft goed, uh, goed gekiept, denk ik. Dus uh, ja, en zij zijn in, uh, in de counter ongelooflijk effectief geweest. En uh, daar hebben ze een paar... Uh, Mooie goals gemaakt op momenten dat het, uh, ja, dat het voor ons niet zo lekker was. Je maakt een uh, aansluiting en daarna ligt hij meteen achter, uh, achter erin. Wel een mooie goal trouwens. Absoluut een hele mooie, mooie goal. Ja, eerlijk is eerlijk, maar uh, voor ons op een, uh, ja, op een slecht moment. En, uh, nou, we hebben denk ik met elkaar alles, uh, alles gegeven. Maar uh, ja, echt open kansen tegen zo'n compacte verdediging, dat was lastig. Dus we hadden het via de corner moeten doen. En uh, ja, dat is ons niet gelukt. Ze hebben zeer verdedigend gespeeld om jullie op te vangen. Vond je het afbraakhockey? Nou ja, afbraakhockey, ik bedoel... Valt om heel. Ik houden dat het behoorlijk, uh, behoorlijk compact was. En uh, ja, daar uh, zijn ze effectief mee geweest. En, uh, het is ons uiteindelijk net niet uh, goed genoeg gelukt om daar doorheen te komen. En dat is, uh, dat is zonde. En, uh, maar ja, nu... Uh, ja, klinkt misschien raar, maar nu is het gewoon op naar de Euro Hockey League. En uh, volgende week staat hier een fantastisch evenement te wachten. En daar is volgens nog een prijs te winnen. En dat is de Europese titel. Dus uh, de knop zal nu om moeten. Ja, de tribunes zijn hier neergezet met het oog al op de Euro Hockey League. Dat moet het grote afscheidstoernooi voor jou worden. Nee, zo, zo, zo zit ik er niet in. Ik bedoel, uh, zo zitten wij erin. Natuurlijk is dat je laatste toernooi is en dat je laatste wedstrijden. En, uh, ja, de volgende die nu wacht, dat is Amsterdam in de halve finale. Dus uh, knop om en focus op, uh, op die wedstrijd. Maar omdat je hier nu verloren hebt, zou je ook nog een zomaar afscheid kunnen nemen met een wedstrijd om plek 3 en 4, die dan weer gaat over EAL-kwalificatie voor volgend seizoen. Dat lijkt me ook een treurige wedstrijd om te spelen. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, dat zijn inderdaad nooit de leukste, de leukste wedstrijden. Maar ik geloof dat uh, het hangt een beetje van morgen af wat daar, uh, wat daar gebeurt. Dus uh, wacht even rustig het resultaat af. Mateen, om hier af te ronden. Je verliest hier de halve finale... na twee nederlagen op rij in de play-off tegen Rotterdam. Is het niet heel erg treurig voor jou? Ben je niet diep bedroefd? je staat hier zo nuchter. Ja, maar ja, zo heb ik mijn hele carrière erin gezeten. Ik bedoel, als je wint is niet alles Hosanna... en als je, als je verliest is, is ook niet alles treurig. En, uh, knopjes gaat nu gewoon bij mij om en ik hoop bij de rest van het team. Want volgende week staat een waanzinnig mooie prijs te winnen. Die, uh, ja, die, uh, die je gewoon minder wint dan uh, nou, in mijn geval dan, dan als de landstitel. Dus uh, ja, let's go wat zou ik zeggen. Is dan die EHL nu meer voor jou waard dan die landstitel? Nou, nah, landstitel is wel een hele, hele mooie prijs. Maar uh, ja, de beste van Europa, Filip, dat is uh, best een mooie prijs toch? Ja, zeker. Hokkieën, Tendernooyer in gesprek met uh, verslaggever Filip Koken. En dan toch wel iets opmerkelijks. Nadien die heeft bij wedstrijden om de ter spekke bokaal het Nederlands oud record hoogspringen verbeterd. De meerkampste kwam tot 1,89 meter. 89, dat is een verbetering van 1 centimeter ten opzichte van het oude record. En nu komt het: het oude record werd gevestigd in 1975 door Mieke van Doorn. En vervolgens twee keer geëvenaard. De laatste keer gebeurde dat in 1990 door Monique van der Weijden. Floris van Horen sprak met de nieuwe recordhouder Nadien Broersen. Waar was jij, 1990? <laughs> waar ik was. Toen was ik geboren. Toen werd voor het laatst 1,88 gesprongen. Oh echt waar? Oh dat wist ik niet. Maar uh, ja, misschien uh, toevallig dat ik uh, in dat jaar werd, <laughs> werd geboren. Maar uh, ja. ja, ik wist niet dat het zo lang uh, geleden was eigenlijk. Gefeliciteerd, 1,89. Wist je dat dat erin zat vanmiddag? Uh, nou, vanmiddag eigenlijk niet. Helemaal niet uh, met het inspringen had ik het gevoel dat ik een beetje wakker moest worden. Het was niet uh, geweldig, om het zo maar te zeggen. En uh, we waren, zijn ook met de nieuwe aanloop bezig geweest. En het was een beetje uitproberen. En, uh, maar vanaf 1.84 uh, liep het eigenlijk lekker. en Toen had ik zoiets van, ja... Toen was ik aan het springen op 1.89, ik denk, ja, het gaat eigenlijk wel goed. Misschien zit het er toch wel in vandaag. Hoe belangrijk is zoiets voor jou, voor een meerkamster? Uh, nou, eigenlijk niet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 hebben, het Nederlands record. Maar uh, ja, ik vind het wel leuk dat ik als zijn dan toch het Nederlands record heb. Zegt het ook iets dan over het hoogspringen in Nederland, dat jij dat record nu hebt? Ja, misschien wel een beetje, maar ik weet wel dat er nu heel veel talenten wel in opkomst zijn. En uh, ja, het is wel gewoon een van mijn beste, misschien wel mijn beste onderdeel. Dus ja. Er staat het is een persoonlijk record van twee jaar geleden. Ik denk niet. Ik denk dat uh, de hoogspringers er nog wel aankomen. En dat het oude Nederlands record sowieso ook door anderen nog wordt verbroken. Ga je er zelfs nog aankomen? Dat denk ik wel. Want nu deed je het niet meer. Nu stopte je. Ja. Ja, nou ja, ik had zoiets van goed is goed. En uh, kan ik de volgende keer weer uh, een keer proberen om het uh, nog wat hoog te leggen. De lat, letterlijk. En, uh, maar ik voel me goed hoor. Maar uh, ik bewaar het dan maar voor de volgende keer. Eigenlijk heb jij vorig jaar in en een enorme sprong gemaakt ja. in één keer. En daar komt nu geen einde meer aan. Is dat te verklaren? Uh, ja, het is wel te verklaren. Want ik heb gewoon heel veel uh, uh, zekerheid eigenlijk opgebouwd na vorig jaar. Ik wist altijd wel dat het erin zat. Maar het lukte gewoon altijd net niet. En uh, ja, ook met, uh, met behulp van, uh, van Ronald dan, van Ronald Vetter. Ja, is het gewoon. Zo fijn om gewoon te kunnen genieten van je sport. En uh, ja, dan gaat het allemaal iets makkelijker. En uh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, na de Spelen had ik gehoopt om mijn uh, niveau een beetje zo te behouden. Daar was ik al hartstikke blij geweest. Maar ik merk gewoon dat alles gewoon weer steeds beter gaat en uh, dat er nog echt veel meer in zit. Ja, en dat kan je laten zien op het WK, want daar mag je ook naartoe. Ja, ja klopt. Eerst een nog. En uh, ja, daar hangt natuurlijk niks van af dan. Gewoon lekker meer kan draaien en dan uh, inderdaad uh, op naar het WK. En daar ook als meerkamster. Ja, zeker als meerkamster. Ach. fame, the Kaiser is the maestro, let a girl dream a bit, to wear a garment so delish, I'd be out of my mind, the slightest design's the ultimate can't miss, give a new ingenue, a gift you can't buy from you, but if I had to pay, I shall find a way to break the bank, Fall out of the pantomime she can't buy from you but if i had to pay i shall find a way to break Open. You have to be like veel roof Je lots of antennas. En je zegt niet And you don't say, I don't like this because it was better before. This is not chic. dit is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulga, not vulga. We don't know. It's not up to us to be the judge of times. Ja, toch wel apart. Caro Emerald. Was dat? Het is kwart over negen. Geluiden van VOC Dalse. Klinkt een beetje bedompt aan als het beslist is. Maar dat zei je al, Richard. Ja, dat heb je goed gehoord. Het is inderdaad ook beslist. Dat kan bijna niet anders. Het is 23 voor VOC, de thuisproef hier in Amsterdam. En 30 voor Dalsen. Nu een aanval in de breek van VOC. Maar dat is duidelijk een twee minuten tijdstraf, lijkt mij. Want Smeets, die knalt werkelijk waar met veel geweld. Shanna Matteman... Uh... Tegen de vloer. Het is sowieso een vrij harde tweede helft. Het is rommelig. Veel blessures. Maar wat belangrijker is voor het spel. Het is vooral VOC dat foutjes maakt. Dat heel veel kansen mist. En Dalsen profiteert daar eigenlijk optimaal van. Heeft een technisch zeer vaardige ploeg. Traint ook veel meer dan uh, VOC. 14 uur tegenover ongeveer 8 bij uh, de vrouwen uit Amsterdam. En dat vertaalt zich toch wel op de vloer ook in deze wedstrijd. Het is niet voor niets dat Dalpse heel vaak een wedstrijd in de tweede helft beslist. Dat was ook op Hemelvaartsdag al het geval afgelopen donderdag in de... Finale tegen Hellas uit Den Haag. Toen ook werd het duel in de tweede helft beslist. En dat is eigenlijk nu niet anders. Zelfs een rode kaart wordt er nu getrokken door de scheidsrechters voor Martine Smeets. Voor die overtreding op Shanna Matteman. Al jarenlang een van de speelsters hier van VOC Amsterdam. Ze speelt haar laatste wedstrijd. Ze vindt het mooi geweest. En ze zal dat doen met een nederlaag. 23-30 is de stand nog altijd. En Shanna Matteman die zal nu zelf de strafworp gaan nemen voor VOC. Er zijn nog iets minder dan 4 minuten hier te spelen. En we wachten dan nog maar heel even op die 7 meter van VOC. Dat in 2008, 2009 en in 2010. De beste was van Nederland. Maar daarna nam Dalfsen heel duidelijk het roer over. Het werd in 2011 kampioen van Nederland. En ook vorig jaar zeer overtuigend. Ook toen in twee wedstrijden ten opzichte van SEW uit Wochnum. Nu dan eindelijk die 7 meter. En die bal gaat er via het lichaam van de kiepster van Dalfsen in. Goal dus van Shanna Matteman. Het is misschien wel haar laatste in het groene shirt van VOC Amsterdam. 3,5 minuut nog in dit finale duel. U mag ervan uitgaan dat Dalfsen de titel... Gaat prolongeren hier in het Hol van de Leeuw. Hier in Sporthal de Weren in Amsterdam-Noord. Het is vandaag 11 mei 2013. Het is op de dag af 25 jaar geleden... dat Piet den Boer KV Mechelen naar de winst van de Europese 2 kopte. Hij maakte de enige goal in de finale tegen het favoriete Ajax. Martin Vriesema gaat met Den Boer en Mechelen-trainer Ater de Bos terug naar 11 mei 1988. De dag dat KV Mechelen het onmogelijke presteerde. Spanning toch ook bij Ademos, die meer dan ooit de kans voelt om zich te revancheren op Ajax. De club waar hij werd weggestuurd. Hoog aan aan. De Boer, daar is hij. Piet de Boer, bij de eerste paal. Het goudhaantje van Mechelen. En daar is er wel. Piet de Boer hij. Ik hoop dat Rienus niet of mee kijkt. Boer. De dag voor de wedstrijd heb ik tegen Vie van Hoog gezegd... Fy, geef gewoon eens twintig of dertig voorzetten van de linkerkant... en ik kom inlopen en ik kop ze in of ik trap ze in. En dat deed hij ook. Ja, hoe gebeurt dat? Elio was zo'n wereldvoetballer, dat blijf ik zeggen. Die maakt daar een beweging, dat verlaat, uh, die in een zak te halen... en uh, verlaat een uh, Elio buiten om. Ja, dan kwam die voorzet. Ja, en dan is maar één beweging en dan loop je richting bal. Nou, een van de dingen die ik helemaal leven fout gedaan heb... en op dat moment goed, is als die bal van die kant komt... moet je hem ook die kant terugkopen. 1 0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 Nee. Dus het uh, wordt waarschijnlijk steeds meer waard, maar ja. uh, hij is gerund aan mijn kinderen, de kleinkinderen, de kleinkinderen, de kleinkinderen. Ja, ik ben daar begonnen met, uh, met Fundament. Met Fundament was de verdediging. Ik heb een speler teruggehaald, die was al eigendom van uh, KV Die speelde bij Ant Antwerpen, uh, Geert de Ferren. Uh -huh. Daarbij heb ik uh, een hele belangrijke schakel gehad, werd ook met mijn aanvoerder, uh, Leij Kleisters.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 teruggeven, nu nog een keer en zou men dat nog meer voldoening, voldoening geven. Je bedoelt dat ze... Dat, ze, dat eigenlijk ze... zou zeggen, jongens, als je 29 wedstrijden of 30 wedstrijden speelt... is dat niet... Uh... Het feit dat je weggestuurd werd, heeft je meer pijn gedaan... dan het winnen van de Eurocop2 met Mechelen. Absoluut. Ja. Mooi. Aad de Mos was dat. Pieter de Boer, die gaan we zo even spreken. Want gisteren is de reunie geweest in een... Een ...bekende café. Ik ben benieuwd of iedereen er ook was, want de spelers gingen toen, zoveel jaar geleden, 25 jaar geleden, ook al naar datzelfde café. Maar eerst, u hoort de, ja, wat zijn het eigenlijk voor geluiden, de toeters en de bellen van de VOC Daltse, Daltse kampioen, Richard. Ja hoor, ja hoor, ze staan te zingen en te klappen hier achter mij. De toeters inderdaad, eh, met allemaal mensen die blij zijn voor Dalfsen. Want opnieuw, voor de derde maal in successie, voor de derde maal op rij... zijn de handbalvrouwen van Dalfsen de beste van Nederland. Einduitslag hier in Amsterdam. 31 tegenover 24 voor VOC Amsterdam. En Martine Smeet, zij vertrekt naar de Duitse kampioen Turinger. Een hele mooie transfer. Zij wordt nu op de schouders genomen. De tranen staan in haar over heeft een goede wedstrijd gespeeld. Na vijf jaar Dalfsen neemt ze afscheid van deze club die de laatste jaren een uitstekend beleid voert. Veel dus komen naar Dalfsen omdat ze daar veel trainingsuren kunnen maken. Onder leiding van een ervaren trainer Peter Portenge. die met Dalfsen vanavond zijn zesde landstitel al binnenhaalt. Drie met de mannen van Volendam, daarna met de mannen van Hellas uit Den Haag. En nu voor de tweede keer met de vrouwen van Dalfsen. De eerste titel werd gevierd met trainer Richard Kuijer... die de coach is tegenwoordig van VOC Amsterdam. En voor hem en ook voor zijn meiden. En ik zie het hier vlak voor mij zijn de druiven heel zuur. De kopjes naar beneden, ook bij een aantal uh, speelsters van VOC... Staan de tranen in de ogen, maar dat om een andere reden. Nu gaan de armen omhoog en zal straks ook de schaal worden uitgereikt aan Dalsen. Er viel helemaal niks of had af te dingen. Heel af en toe kwam VOC Amsterdam nog terug. Maar dat was vooral in de eerste helft. De tweede helft was na een minuut of 5-6 eigenlijk al gespeeld. Toen werd er een beslissend gat geslagen van vijf doelpunten. En uiteindelijk is het dus 31-24 geworden. Dalfsen dus opnieuw kampioen van Nederland en VOC Amsterdam. Ze hebben er echt voor geknokt, maar ze waren niet goed genoeg. Goed, 25 jaar geleden dus uh, gebeurde het allemaal voor KV Mechelen. De goal van uh, Piet de Boer. Piet, goedenavond. Ja, we mogen jullie en jij zeggen, had je gezegd, ja, natuurlijk, natuurlijk. Uh, 25 jaar, Wat gaat de tijd snel, hè? Het gaat heel snel, ja. Ik wilde er niet nog een keer 25 jaar bij rekenen, maar ja, laten we het voorlopig uh, even hier ophouden, 25. Zeg even dat moment, hè, van 11, uh, 11 mei, 25 jaar geleden. Hoe vaak denk je daar nog wel eens aan terug? Ja, eigenlijk niet veel. Het wordt meestal herhaald op tv en uh, zolang we zeker in België de laatste Europa kunnen blijven, wordt dat elk jaar wel een keer opgehaald. Hm. Uh, het enige wat ik eraan terugdenk is eigenlijk dat, je, dat je een hele mooie herinnering hebt. En uh, ja, dat je het mee hebt mogen maken. En dat uh, blijft nog altijd. Uh, als je het huidige voetballer ziet. en je ziet sommige spelers uh, ja, zeer opstandig doen. of uh, al na drie weken bij een club weggaan. dan denk ik van, uh, ja, die jongens hebben nog, eigenlijk nog weinig gepresteerd. maar ze willen het al uit te leggen. Dat is het enige waar ik het van uh, kan herinneren. Nou, zijn jullie gisteren jullie hebben een reunie gehad, hè? Begreep ja, ik. In, uh, in, ja, in, in, in een café waar jullie als speler. Uh, ...in die tijd ook heel vaak kwamen. Dat moet toch ook ja. wel bepaalde herinneringen weer naar boven halen? Ja, natuurlijk. Het was, uh, het was super. Ik moet zeggen, het, het was er al super... toen we eerst ontvangen zijn op Stadhuis. Dan zijn we naar de Martinique geweest... ...waar we eigenlijk altijd een grote feest gehad hadden... ...waar ook uh, veel Nederlandse collega's... zoals was Emu Schelfies en zulke mannen altijd aanwezig waren. Uh, gisteravond zijn we dat uh, met een beperkte groep opnieuw gaan doen... Uh, wat ook indrukwekkend was is natuurlijk dat uh, een hoop mensen uit, uh, uit België daar heel graag bij wilden zijn dus we hadden een groep van 130 man en uh, daarna zijn we met een uh, ongelooflijke mooie wandeling eigenlijk langs de Deilen in Mechelen uh, naar een grote feestzaal gelopen maar wat was er aan de hand al de, to of al de supporters die hadden dus een uh, Dijlen, de en dat was een schitterend punt hadden ze allemaal een rood vuurwerk neergelegd uh, spandoeken. Uh, het was echt indrukwekkend ja. En uh, daar zijn we in een feestzaal een grote trap op gegaan. En daar zijn we eigenlijk ontvangen door een kleine 800-900 supporters. En daar hebben we dan uh, ja, de, de herinnering nog een keer teruggehaald. Met z'n allen met de muziek uit die tijd. Waaronder een Kleine Jode Jonge. Maar ook minuut uh, stil te houden voor bijvoorbeeld Leij Kleisters, dus, uh, die zijn broer er was. En bijvoorbeeld voor Ger Lagendijk. Waar ik het heel vereerd was dat zijn dochter bij ons was. De zaak ja. ja. Twee jaar geleden geloof ik, overleden. Ja. Um, um, ja de, de, was iedereen er eigenlijk? Ja, behalve natuurlijk degene die, die, die je net al we hebt gewoneerd. Maar... We hebben er van de 24 ongeveer 6, 15 kunnen bereiken. Er zaten een paar jongens die hadden net hun vlog geboekt. Uh, Elio Hanna was op dit moment even ontvindbaar... En Missie Op Perdom, een van de belangrijke schakels ook. Die had natuurlijk verplichtingen in het uh, Verre Arabië. Ja. En die heeft wel een mail gestuurd dat ik het zeer spijtig vond. Maar dat we het zeker nog een keer overdoen. Ja, ze hadden verlof geboekt. Piet, je bent echt een bel. Ja, sorry, sorry, heb vakantie, vakantie geboekt, <laughs> sorry. <laughs> um, um, even, ik zag je gisteren op TV met het shirt van de finale. Ja. Dat mooie nummer 9. Ja. Wat is er zo bijzonder aan dat shirt? Uh, er zijn twee dingen bijzonder. Eén, het is niet mijn eigen shirt. Dus nee, ik was zeggen... zeggen dat wou ik nou, da da was natuurlijk. ja. Want je speelde met nummer 11 namelijk. Ja, maar het mooie <laughs> was... Mijn, mijn shirt heb ik wel teruggevonden gisteren in het museum van de club. Of van de, van, uh, van de organisatie. Dus het blijkt toch ergens te bestaan. Uh, maar ik heb dat shirt ooit gekregen. En dat blijft nu echt in mijn kast hangen. Want uh, het is een van de weinige originele shirts uh, die er bestaan. Hm. En uh, ja, laat het maar voorlopig liggen. Ik zat op de tribune die avond. Ja. Weet je hoe ik me die avond herinner? Ik denk dat je een hele slechte avond gehad hebt. Nee, ik zat daar redelijk neutraal, moet ik eerlijk zeggen. Ah, okay. Als voetballiefhebber. Maar ah. het, het, het was de avond dat ik voor het eerst werd geconfronteerd met traangas. Ik heb het gehoord, ja. Ik, ik had gisteren met Jan en Miek Rutjes erover. En uh, die zei het ook van... Heel gek eigenlijk dat je op alle beelden die je nu ziet... dat na de wedstrijd is daar traangas in de e tribune gespoten. Nee, nee dat, was, dat was al tijdens de wedstrijd. Ja, er waren ook. wat opstandige Ajax-fans. En ah, het bom. vervelende was dat er een tribune... overdekte ja. tribune... Ja. en per rij... Ging dat traangas naar boven? Dus ik denk wat Ik zat helemaal bovenin en ik denk wat gebeurt daaronder? En, en mensen begonnen te huilen totdat het bovenin kwam. Ja, toen had ik wel in de gaten wat er aan de hand was. Ik vroeg me af of jullie daar op het veld. Nou ja, blijkbaar ja, hebben we er dus geen van. Nou ja, wij, wij hebben er weinig van gemerkt. Eens hadden we misschien gedacht hebben, op een bepaald moment dat we al die mensen zagen huilen. Dat ze allemaal zo drietal waren dat het eigenlijk achter stond. <laughs> maar dat zal het niet geweest zijn, denk ja, ik. Nou ja, goed, ik sluit het een en het ander ook niet uit. Is het, is het nu, uh, wat jou betreft, over die finale uh, klaar? Of denk je nou, over 50 jaar mogen ze me weer bellen? Ja, nee, kijk, zolang wij de enigste Europa-winnaar Europa blijven van België... is het natuurlijk hartstikke leuk. Aan de andere kant, als er een andere winnaar komt... dan vind ik nog dat je als spelersgroep... en dat ga ik zeker ook proberen... minimaal één keer in twee jaar bij elkaar komt. Want wij zijn al drie mensen verloren. Gisteren zijn er ook twee mensen geweest die erg zo ziek zijn. Laten we alsjeblieft genieten van de mooie dingen die we het leven meemaken. Mooie woorden. Dankjewel, ja. uh, Piet. En veel geluk daar in België. Dankjewel. Uh, okay. avond nog. Goed, Goed bedankt bedankt. avond. Pettigavond. Hoi, hoi. Inmiddels is het uh, half tien. We gaan uh, uh, een naam uh, uh, laten horen die we regelmatig horen. Dat is de, de trainer van uh, Jos, uh, de, de trainer Jos Luhukai. In uh, Nederland speelde hij voor VVV en RKC. U kent hem ongetwijfeld. Maar als trainer heeft hij alleen een Duitse club gehad. En daar een schommelte trainer tussen de top van de tweede Bundesliga en de staart van de Bundesliga.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 18 wedstrijden ongeslagen inmiddels. Uh, het geld met de nummer 3 is ook heel groot, waardoor promotie dichterbij komt. Want de eerste twee in de Tweede Bundesliga promoveren rechtstreeks. Terwijl toen je hier begon natuurlijk in juli, uh, trof je een club aan die net gedegedeerd was. Uh, er was hier veel onrust. Ja natuurlijk heel veel onrust, heel veel ontevredenheid. Uh, het was heel uh, kritisch en heel negatief. En uh, ik heb eigenlijk van dag 1 af gezegd van uh, ik kijk niet meer terug. Wat geweest is, is geweest.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 ...hier bij Hertha heb hopelijk ook een succesvolle... ...en dan denk ik, ik kan niet over uh, uh, Nederland na. Jos Loukai, de succesvolle trainer van Hertha BSC. Kleine stap van die uh, succesvolle trainer in Duitsland... ...naar een uh, succesvolle trainer in Portugal. Michel van der Gaag, goedenavond. Goedenavond. Jij kan terugkijken op een prachtig jaar. Je begon... Uh, ...ja, je begon, ik, ik, ik maak even mijn zin af... ...je begon dit seizoen aan de klus als trainer van uh, Belenenses... Uh, tweede divisieclub... Derde club van Lissabon, kampioen geworden, promotie afgedwongen, halve finale Portugese beek, Portugese beker. Wat wil je nog meer in een jaar, Mitchell? Uh, ja, we willen elkaar naar de finale van de beker. Dus, uh, maar dat was uh, iets te veel gevraagd. Maar uh, voor het seizoen, uh, als iemand had gezegd, uh, negen wedstrijden voor het einde van de competitie promoveer je, en zeven wedstrijden voor het einde van de competitie ben je kampioen. Dan uh, had ik gedacht dat ons uh, wat we waren uit het, uh, uit het gezicht. Dus dat uh, heel ja. nieuw elftal om, om dit seizoen te draaien was, uh, was helemaal top. Ja. ja, het klinkt wat onrustig bij jou in de achtergrond. Maar volgens mij is heel Portugal onrustig. Want uh, Porto en Benfica spelen tegen elkaar geloof ik. En Porto moet winnen, anders is de Benfica kampioen begrepen. Hè? Uh, Fica wint, dan is Fica kampioen. Als ze gelijk spelen, dan moeten ze met een 1 punt de volgende week. Ah ja, ja, ja, ja. Dus, oké. Okay. Porto uh, moet winnen. En we zitten nu, in, uh, in de voorbereiding voor een wedstrijd van morgen. En we zitten in een hotel in Porto. Dus uh, je kan ook verwachten dat, uh, dat het hier uh, redelijk moeilijk is. Ja, dus als we zo tegen Gil horen, dan weten we dat Porto gescoord heeft in ieder geval. Ja, dat klopt. Dat klopt, dat klopt. <laughs> um, jullie konden begin april die promotie al vieren. Dat is wel een enorme voorsprong op de rest van de competitie. Hoe kan dat dat, het zo groot, uh, dat jullie zo'n groot verschil hadden met nummer twee? Um, ja, de, de verbaasde wil het zelf ook over. Normaal gesproken is de competitie, zeker de eerste divisie in, in Portugal, uh, is heel erg uh, competitief. Dat wil zeggen dat, uh, dat het heel moeilijk is om afstand te nemen en dat het meestal tot een oudste speeldag duurt. Dus, jaar is de competitieopzet iets veranderd. In plaats van 30 wedstrijden moeten we dit jaar 42 wedstrijden spelen. Omdat uh, de B-ploegen, de B-halafgallen van de grote clubs, ook uh, dit seizoen voor het eerst in de Eerste Divisie spelen. En uh, ja, we zijn met een heel nieuw helft al begonnen. Op twee spelers na is het hele team nieuw. En uh, ja, we, hebben een, uh, we begonnen een redelijk goed drie, uh, eerste drie wedstrijden op rij gewonnen. Toen kreeg we een aardige tik van ben, de VKB. We hebben met 6-0. En sinds die tijd is het eigenlijk gelopen. Dus, uh, we hebben daarna nog één keer verloren. En daarna hebben we een race gehad van 27 wedstrijden zonder verlies. Dus dat heeft uh, ja, veel winnen, weinig gelijkspelen, Dus ja, dat verschil werd, uh, werd alleen maar groter. Dus dat uh, ja. is eigenlijk het, uh, ja, het, het vertrouwen gedurende het seizoen. Ja. En, uh, en de winstpartij iedere keer. Ja. Volgend seizoen kom je in jouw clubje tegen, hè, Maritimo? Ja, dat klopt. Hoe, ge hoe gek is dat? Nou, we hebben dit seizoen tegen het B-team gespeeld van de Ritimo, maar ja, het, het A-team is natuurlijk anders. Ik heb daar vijf jaar voetbal, dat ik ben daar begonnen als trainer. Dus ik heb daar tien jaar gezeten in totaal, dus dat, uh, ja, dat zal wel even wennen zijn. Maar ja, het is niet anders. Het is, uh, het is een uh, redelijk uh, goed begin geweest van mijn uh, carrière als speler en ook als trainer bij Maritimo. Ja. En uh, ja, als je eenmaal bij een eerste team uh, gaat trainen in Portugal, ja, dan weet je dat je vroeg of laat uh, weer weggaat. Ja. Uh, maar het is... Uh, ja, vroeger in Portugal is dat uh, mijn club geweest die, uh, die me de kans heeft gegeven als trainer. Om om de dertig hier nog te spelen en uh, de kans heeft gegeven als trainer. Dus uh, ja. Ja, apart. Ja, maar het geeft ook wel aan hoe geworteld je inmiddels bent hè, in, in Portugal. Ja, ik, heb, uh, ik zit hier nu 12 jaar. Ik heb mijn cursus uh, coach vertaald voetbal hier gehaald. Dus wat dat betreft uh, lastig de toekomst en licht op toekomst hier in Portugal. Zeker als een coach. Dan ben ik al heel lang weg vanuit Nederland. En ja. dan uh, vergeten te stellen. Dus uh, wat dat betreft. Uh, en, ja, we uh, hebben hier na 12 jaar toch wel een naam opgebouwd: eerste speler en toen uh, een nieuwe trainer. Dus dat is, uh, dat is een goed take. Uh, is het uitgesloten dat je ooit nog terugkomt als uh, trainer naar Nederland? Nou, zeg nooit, nooit. Maar voorlopig, ik ben uh, in het coach En uh, voorlopig uh, hoop ik dat. Uh, dat... Dat het succes wat we dit jaar uh, hebben gehaald dat we dat door kunnen trekken naar volgend seizoen. Dat zal een heel moeilijk seizoen worden in de Eredivisie. Uh, maar we hebben, ik heb nog een getrapte twee jaar. En, uh, ik heb voor drie jaar getekend vorig jaar. Dus dat is de niet normaal. Nee. Maar uh, ik heb een, uh, we hebben een nieuwe eigenaar. En dat vind uh, ik goed. Dus wat dat betreft uh, heb ik niet de neiging om, om weg te gaan. Niet naar Nederland, maar ook in Nederland. Ja. Dus Oké, okay, um, de, de, de lijn uh, wordt wat minder. Um, wat ik nog wel even aan je wil vragen, klopt het, dat het uit te doen van Bellenens is volgend jaar oranje, wordt er eerder van jou? Nou ja, het, uh, onze sponsor is Nike, dus uh, die link is snel gelegd en het, uh, het uh, derde tenue wordt, uh, wordt inderdaad oranje. Dus dat is uh, meer met een kringslag naar mijn uh, achtergrond als Nederlander, maar het wordt inderdaad oranje. Ja, dat is toch mooi? Ja, nee, dat betekent dat het goed gaat, dat betekent dat je succes hebt en daar, eh, daar gaat het allemaal op. Ja. Hoe staat het bij uh, Porto Benfica? Nog 0-0 en uh, Porto uh, loopt nog niet lekker. Oh, oké, okay. klopt dat. Als ik me goed herinner heb jij twee zoons waarvan de een voor Porto is en de ander voor Benfica. klopt dat? Nee, één is de schotting en de andere is op de zieke. Dus, uh, oh ja, dat was het. Ja. Dus dat is, Het is vandaag wat makkelijker. <laughs> goed zo. Nou, uh, ik wens je veel succes morgen nog bij, uh, bij dat duel. Veel plezier in de Eredivisie. Goede vakantie en alle goeds. Dank je wel. Dank je wel. Okay. Okay. Mitch, van de Graag was dat. Goed, het is elf minuten over half tien. U luistert naar de NOS Langs de Lijn op Radio 1. Bij de wedstrijd onder ter spekke bokaal werd ook het Nederlands kampioenschap uh, op de vier keer 100 meter gelopen. Rotterdam Atletiek kwam met een sterke ploeg aan de start... met onder meer Tjurandi Martina en Brian Mariano. De Antojaan, weet u nog, hij raakte in uh, november van het vorige jaar... een opspraak dat hij op het vliegveld van Curaçao werd betrapt... met ruim 700 gram cocaïne in zijn koffer. Mariano werd veroordeeld tot 12 maanden celstraf... waarvan 6 voorwaardelijk. Maar omdat het eiland met een tekort kan heeft hij zijn straf nog niet uitgezeten. En daardoor komt hij nog, uh, wacht hij nog op een oproep. Ondertussen kan hij gewoon doorgaan met zijn sport. Zoals vandaag dus in Lisse. Met in Laandrie, de mannen van Rotterdam-Akratiek. En als ik u de namen noem, dan weten we dat dat een uh, gigantisch snel team gaat worden. Brian Mariano, Jerry Joseph, Surandi Martina en Prins Quidana. Met wat voor uh, emotie kwam je hier aan de start? Ja, allemaal. Ik voelde me goed. Uh, alleen een beetje grieperig. Maar ja, het kwam heel goed. Ja, ik heb mijn best gedaan. Vond je het ook een beetje eng om weer hier te verschijnen? Want je wist gewoon dat er veel belangstelling voor je was. Vooral van de pers. Ja, ja, zeker. Maar ja, sowieso moet je gewoon focussen. En uh, concentreren voor je dus wat je moet doen. En dat was gewoon die 150 meter lopen. Ja, nu heb ik kans. Nou, heb je ook op dit voorbereid, op dit gesprek met ons? Mm, nee, eigenlijk niet. Nee. Heb je boodschap meegekregen van Caroline Veit, je manager? Um, nee, ze zijn gewoon tegen me dat uh, er wel op pers dus, uh, zullen zijn. En ja, het zijn totaal veel. <laughs> <Ja>. <laughs> um, wat is je gevoel nu? Uh, opgelucht? Um, ja. ja, ik voel... Uh, Iets rustiger, dus niet te veel stress. En ja, ik probeer gewoon, uh, ja, gewoon mijn best te doen om uh, zo goed mogelijk te lopen. En ja, ook uh, goed mijn best doen voor uh, Nederland zelf, met die vier keer 100 meter. Klaar. En we zijn onderweg met uh, de mannen van Rotterdam die Kijk is Brian Mariano geeft hem nu al aan uh, Jerry Joseph. Willem van der Worp, programma-manager, topatletiek bij de Atletiek-Unie. Brian Mariano was vandaag weer in Nederland op de atletiekbaan te zien. Hoe is de stand van zaken aan de kant van de atletiek -Unie op dit moment? Nou, zoals je hebt kunnen zien is hij vandaag van start kunnen gaan... ook in een Nederlands estafette-kampioenschap. Um, dat houdt eigenlijk al in dat er dus qua regelgeving uh, niet weer houdt om uh, deel te nemen... Um, of hij nog voor Nederland uitkomt, dat zal in eerste instantie afhangen of hij geselecteerd zou worden door een bondscoach voor de 4x100 meter mannenestafette. Die hebben we op dit moment nog even niet. Op dit moment zien wij uh, um, ja, geen enkel beletsel om hem dan ook te selecteren en naar een interland dan wel uh, een kampioenschap te sturen. Want heeft er al een gesprek met hem plaatsgevonden? Ja, ja. Um, we hebben, uh, uh, moeten natuurlijk kijken of die dan geselecteerd gaat worden. En dat hebben we hem ook gemeld. Van, het is geen garantie dat je uh, geselecteerd wordt. Dat zal op uh, grond van sportieve prestaties moeten gebeuren. En daarvoor zullen we af moeten wachten... wat de toekomstige bondscoach uh, uh, zijn plannen ook, of haar plannen ook met jou zullen zijn. En we gaan, we gaan kijken. Spektakel gaat die snelste tijd aller tijden eraan. 15.36 op naam van Patrick van Luijven. We kijken naar Brian Mariano. We kijken naar Giovanni Codricon... Geo van die Codrington, Geo van die Codrington. Hij loopt hier 1561. Heb jij sinds november nog getwijfeld of je hier überhaupt nog wel een keer zou staan? Um, ja, eigenlijk wel. Ja, want uh, na die gebeurtenis zei ik gewoon van ja, ik weet niet wat ik had gebeuren. En ja, ik weet niet uh, zeker dat ik uh, verder zou gaan met atletiek. En, ja, ik was gewoon trist. Ja, ik voelde me sowieso niet lekker. Dus ja, die hele seizoen Die opbouwseizoen heb ik niks gedaan. Totdat uh, Weger, dus die coach, had mij gebeld en zei... Van Brian, je moet met wel trainen. Gewoon doorgaan. En we gaan onze best doen voor jou. En dat betekent dat uh, Fano's hier op de tweede plek staat Dat we een nieuwe Nederlands kampioen hebben. Het publiek wordt er blij van. Het zijn de vier mannen van Rotterdam Atletiek. 40-28 was hun tijd. Geef een applaus voor Brian Mariano, Jerry Joseph... Churandy Martina en Prins Quidana. Is het eh, ook niet toevallig dat Churandy Martina hier loopt? Is hij hier ook een beetje om jou te steunen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Heb jij hem gevraagd of heeft hij het aangeboden? Nee, nee hij heeft het zelf aangeboden. En ja, we houden ook... Uh... Die record breken, die 4 meter. Uh, we zijn er uh, dichtbij. Het was een beetje koud vandaag. Maar ja, het kwam wel goed. Maar hij zei gewoon dat uh, hij wil gewoon 4 keer aan lopen. En ja, en ook uh, om mij even te steunen. Want ja, hij is wel mijn beste vriend. En ja, hij steunt me heel, uh, heel erg goed. Brian Mariano was dat in de bijdrage van Floris van Horen. VVV Venlo moet donderdag zeggen Ahead Eagles... beginnen aan de strijd om de behoud in de eredivisie. Ahead Eagles rekenen vanavond in de eerste ronde van de playoffs... om promotiedegradatie af met FC Dordrecht. Na de 3-3 van afgelopen woensdag in Dordrecht... vonden de Eagles de return op eigen veld met 3-0. Alle treffers vielen in het laatste kwartier. Quintie Promes, afgelopen maandag nog tot het talent van de Jubilee League uitgeroepen... scoorde twee maal en Cas Peters eenmaal. Junior Walker and the All-Stars New and what does it take? Maar dat is de take dus van Junior Walker en de All Stars. Het zal bij Mitchell van de Gaag in de hotellobby een stukje rustiger zijn geworden. Want Benfica is zojuist op 1-0 uh, gekomen na een kleine 20 minuten. Dus als het uh, mocht het zo blijven, maar er is nog lang te gaan. Dan is Benfica kampioen van Portugal. FC Groningen heeft een tamelijk kleurloos seizoen. Het degradeert niet, het wordt geen kampioen... het heeft geen rechtstreekse kwalificatie afgedwongen... voor Europees voetbal. Toch kan dat laatste nog altijd gehaald worden... dan moet er wel minimaal een punt gehaald worden tegen Ajax. En dan plaatst Groningen zich in ieder geval nog voor de play-offs... om dat laatste Europa League ticket. Als dat zo zou zijn, dan is het een godswonder. Kees Kokman. Ja, godswonder, dat klinkt een beetje alsof het uh, totaal onmogelijk was... Uh, ik denk in de loop van het seizoen dat, ja, dat mensen niet als eerste zouden zeggen dat Groningen de play-offs zou halen. Uh, we zijn wel elke keer rond die plek uh, blijven hangen. Dan verloren we weer, dan wonnen we weer. Maar uh, ja, de inhoudrace die we hebben gedaan in, in, in april eigenlijk, uh, ja, die was wel nodig. Vier wedstrijden op rij gewonnen. Ja, klopt. Uh, de laatste zes wedstrijden eentje verloren tegen PSV, dat kan. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk op de juiste moment hebben we, hebben we gepiekt uh, qua resultaat dan. Want qua spel. Uh, ja, is het niet dat wij uh, het uh, aantrekkelijkste voetbal van de Eredivisie spelen. Nee. Uh, wat is de insteek tegen Ajax? Ja, van tevoren zeg je niet verliezen, maar je gaat altijd voor de winst. Maar we hebben, we hebben al twee keer gespeeld tegen Ajax. Uh, dit seizoen één keer voor de beker ook. 3-0? Ja, uit uh, begonnen we met druk zetten en dat ging goed, maar verloren we uiteindelijk toch, 2-0. Ajax bleek toch te sterk. Thuis hier hebben we een 4-4-2 geprobeerd in een ander systeem, dat werkte niet. Dus ik denk dat we morgen in ons eigen systeem iets verdedigender zullen gaan spelen. En van daaruit proberen om ja, in ieder geval een punt te pakken, want dat hebben we nodig. Wat, wat zeggen de statistieken? De statistieken kunnen ook liegen trouwens. Maar dit seizoen hebben jullie verloren van Utrecht, Vitesse, Twente en ook hier thuis van PSV met 3-1. En tegen Utrecht, Vitesse en Twente hebben jullie zelfs niet eens gescoord. Nee, dat klopt. Dat uh... hoeft zondag trouwens ook niet. Nee, dat hoeft zondag niet. Maar dan moet je er ook geen één tegen krijgen. Ik vind dat we tegen PSV en tegen Vitesse hier terecht verloren hebben... Maar tegen Utrecht en Twente hebben we hier niet terecht verloren. Um, maar dat geeft wel aan dat we tegen de topclubs hier op Feyenoord na uh, geen goede resultaten hebben geboekt. Ja. Dus ja, kijkend naar die statistieken, dan, uh, dan belooft dat niet veel goed. Maar aan de andere kant, uh, Ajax ja, is ook al klaar en je hoopt toch dat daar een, uh, een paar procentjes van afgaan van hun. En Ik denk dat we dat ook nodig hebben, plus een paar extra procentjes voor ons, dan hebben we denk ik kans. Hier een akkoord? Ja, ik hoop het wel. Ja? Dus, uh, maar dan kun je toch wel een beetje met jouw uh, gladde praatjes regelen in het veld. Hoe ja, ja. pak je dat aan? Wie moet je, wie, wie moet je daarvoor aanpakken? Nou. Zie je hem die jongen aanvoeren? Ja, dat denk ik wel. Maar ja? ik denk niet dat hij gaat spelen. Als ik dat, die, als ik dat, idee, dat idee heb ik hoor. Maar, Waarom dan? Nou, omdat hij volgens mij staat hier op scherp. Uh, dus als hij een gele kaart pakt, is hij de eerste wedstrijd van het volgende seizoen uh, geschorst. Dus, uh, en daarbij denk ik dat hij genoeg andere spelers heeft die ook... Uh, uh, dit seizoen van waarde zijn geweest. En ik denk dat de trainer hun ook wil belonen door ze deze wedstrijd nog te laten spelen. Maar ja goed, zo denk ik erover uh, ja, wie je nou moet, precies moet hebben. Ja, uh, ik hoop dat er wat Nederlanders in de basis staan dat je daar uh, tegen kan lullen. Ooit werd er in Zwolle, Pek, Zwolle, Volendam gespeeld. Ja, dat weet ik. Lang geleden. Ja, 0-0, broedeloos. Hier ook, hè, Groningen, PSV een keer. Maar ja, goed, voor de Ajax... Uh staat er in principe niks meer op spel. Maar, maar de trainer heeft dan meestal geen invloed. Hè? Kijk, ik heb ook tegen Robert Maaskant gezegd: Als Frank de Boer een stratego speelt, dan laat hij je met alle plezier laat hij je op een bom lopen. natuurlijk. Hè? Maar hoe, hoeveel invloed heeft een trainer die aan de rand van een veld staat. op de prestatiedrang van een elf dat dat kampioen is? Nou, ja, goed, weinig ik, denk ik. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat per trainer ook uh, verschillend is. Om aan te halen, ik gaf net de bekerwedstrijd waarin wij wat anders probeerden. Wij gingen toen in een 4-4-2 met een ruit spelen. Nou, dat duurde nog geen vijf minuten of ik zag Frank de Boer langs de kant staan en richting zijn spelers instructies te geven dat ze in een ander systeem moesten gaan. En, uh, na een kwartier zijn we er ook niet meer aangekomen. Dus ik denk dat dat wel degelijk uh, van, in, van invloed is. Uh, alleen elke trainer is daar anders in. Ik denk dat Frank de Boer daar extreem goed in is. Door precies uh, te kunnen aan te geven okay, waar uh, en op welke manier kunnen we de tegenstander nu pijn doen. Ondanks dat ze in een ander systeem liggen. De, uh, ik denk dat dat een grote kwaliteit van hem is. Yeah. Europa League, voorronde Europa League. Dan is de uh, poolfase is nog heel ver weg. 18 en 23 juli moet je dan alweer beginnen. Zitten spelers daarop te wachten eerlijk gezegd. Terwijl ook menig een zegt dat het is een vervelend gedrocht Die hele Europa League, half Europa doet aan mee. Nou, ik denk dat dat ook per... Ja, een grote prijs is het ook niet hoor. <laughs> maar het is wel per club natuurlijk verschillend denk ik. Uh, zoals zo'n Twente die dit jaar ook in de top 5 wil eindigen, top 4. Ja, dat lukt dan niet. En die moeten dan nu nog play-offs. En die zijn vorig jaar al in uh, zowat in juni begonnen. Dat moeten ze nu dan misschien weer. Ja, die zullen er misschien wat minder op zitten te wachten. Maar ik denk voor een club als Groningen. Ja, uh, mogen wij absoluut niet zeggen dat dat voor ons geen prijs is. Want uh, daar doe je het uiteindelijk voor. En ik heb het één keer met NAC meegemaakt. Ah, dat was fantastisch. Uh, trippers uh, naar Armenië, naar Polen, uh, Spanje. Geweldig zeg, Armenië. Nee, maar ja, goed, dat, dat kom je anders nooit. Ik bedoel, uh, je, je moet daarin wel realistisch zijn. Ik ben Kees Krokman en ik speel bij Groningen en bij NAC heb ik gespeeld. Als ik dan uh, uit de strijd in Europa mag spelen, is dat gewoon fantastisch mooi voor mij. Uh, ja, Sim de Jong die zal niet zitten te wachten op een wedstrijd in Armenië. Dat snap ik ook wel. Maar voor ons is dat gewoon hartstikke mooi. De supporters vinden het mooi. Er was toen een uh, heel legioen was er mee van NAC toen. Ah, het is toch geweldig, man. Je kan er nog wat centen mee verdienen. Ik bedoel, dat is toch, uh, als je als speler uh, denkt: van, nou, laat maar zitten in Europa League. Ja, dan moet het wel lekker 12 worden. Zo is het, Kees Kwakman van FC Groningen. En dan Herenveen, dat uh, richtte zich in de tweede seizoenshelft op. De eerste was moeizaam. Na de winterstop begon de motor te lopen. Zij het wat sputterend af en toe. Nu aan het einde van de rit is plaatsing voor de play-offs om Europa League voetbal nog mogelijk. En er is bijna een prijs te noemen voor de Vriezen: Jeffrey Gouwleeuw natuurlijk. Ja, ik bedoel, uh, als je ons in het begin van het zon zou spelen, dan hadden we er niet meer op gerekend, denk ik. Op een gegeven moment uh, ja, hou je je bezig met, uh, met degradaties op een gegeven moment nog. Uh, nu hebben we het laatste, uh, ja, hebben een goede reeks gehad. Uh, nu moeten we gewoon zorgen dat we de play-offs halen. Ja, want jullie stonden er eigenlijk al in. Hè. Er hebben heel veel ploegen eigenlijk vast op play-offplekken gestaan, jullie ook. En nu dreigen jullie er toch weer net buiten te vallen. Ja, we hebben de afgelopen twee, twee weken twee keer de kans gehad om, uh, om ons veilig te spelen in de play-offs. En, uh, we hebben het twee keer uh, ja, laten liggen eigenlijk. En, uh, nu moet het zondag moet het tegen Rodië gewoon gebeuren. Waar lacht dat aan, dat jullie dat laten liggen? Twee keer achter elkaar? Is dat dan toch zo'n momentje dat het moet een keer gaan gebeuren van, en dan lukt het niet? Ja, waar lag het aan? Uh, ja, dat is moeilijk om te zeggen natuurlijk. Het feit is wel dat je twee keer... Uh, met 4-0, 4-0 en 4-2 verlies. Dus dat zijn wel duidelijke cijfers natuurlijk. Dus uh, ja, we moeten ons nu gewoon uh, zondag weer uitpakken. En uh, zondag is onze laatste kans. Ja, dan zeg ik tegen Utrecht. Jullie speelden helemaal niet slecht. Jullie krijgen heel veel kansen en toch verliezen jullie. Maar vooral, uh, het, zat, het zat ons niet mee. Uh, we hadden geen geluk tegen Utrecht. Uh, we hebben wel drie, drie keer de lat in de paal geraakt als het niet vaker is. En uh, die bal wou er niet in. En dan, uh, dan weet je dat je hij uh, aan de andere kant uh, dat hij er binnen valt. De beroemde aloude oude voetbalwet. Ja, dat, uh, dat zeggen ze vaak. Hè. Ja, dat is gek. Dat die, dan, je, je loopt in die wedstrijd rond en dan ergens in je achterhoofd weet je ook. Dat gaat dan een keer spelen. Het mag zo meteen niet aan onze kant misgaan. Ja, Je maakt het jezelf gewoon heel moeilijk door die kansen niet te benutten. En, uh, ja, wij, uh, we stonden op een gegeven moment 3-1 achter, terwijl het eigenlijk 3-1 voor ons had moeten zijn. En uh, ja, dan wordt het gewoon, uh, gewoon lastig. Is dat misschien in jullie elftal wel het moeilijkste? Dat of jullie nou goed getraind hebben, slecht getraind hebben... of jullie nou goed spelen of slecht spelen. Je hebt geen idee wat er aan het einde van de wedstrijd voor resultaat staat. Je kan er geen pijn op trekken wat jullie doen. Nee, uh, het is heel wisselvallig uh, dit seizoen geweest bij ons. Uh, we pakken de meeste punten tegen de, tegen de topploegen, denk ik. En uh, we laten de meeste punten leggen tegen de, tegen de met andere aspect, of kleinere tegenstanders. En, uh, ja, dat is uh, gewoon heel wisselvallig uh, geweest dit seizoen... En, uh, ja, nu moeten we gewoon zorgen dat we de play-offs halen en dan, uh, ja, dan gewoon doorstoten. Tegen Roda, uh, dat weet al dat het na-competitie moet gaan spelen. Dat wil ook klaar zijn voor die na-competitie en is thuis moeilijk te verslaan. ja Ik las zoiets dat ze, dat ze ook thuis nog eens de meeste punten hadden gehaald naar Ajax geloof ik. dus uh, ja, Dat zegt genoeg dat het, dat het een lastige wedstrijd had voor, voor, voor ons. En, uh, ja we, hebben, we mogen geen excuses meer hebben, we moeten zondag gewoon, uh, gewoon winnen. Ja, want op papier hebben jullie het nog in eigen hand. Maar uit bij Roda, dat maakt het toch wel weer een stuk lastiger. Nee, als, als we niet winnen, dan zijn we weer afhankelijk wat, uh, wat de andere ploegen doen. Dus uh, wij laten het gewoon uh, in onze eigen hand houden. Winnen. Jeffrey, gaan we alleen maar stad tegen Frank Wieland. Graag tot zo.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 Dit is Radio 1.